De avondspits is nagenoeg voorbij. Er staan nog files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg, 5 kilometer. Had te maken met een wagen met pech, maar de rijstroken zijn weer open. Op de A10 Zuid richting Amersfoort tussen Sloten en het Amstel Business Park nog 6 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is ook daar weer vrij. En de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Den Haag Malieveld, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh, oh. I know it her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 Naar Kuwait, de lucht is te slecht. En de USSS, dat land bestaat niet eens. wil niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles terug. Ik wil niet naar China, dat is met de druk. Ik wil niet naar Schotland, daar is het de nacht, en de u en zes zes, dat wordt toch nooit meer van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 een plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan Ik heb getwijfeld over België omdat iedereen daar Ik heb getwijfeld over België want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 Ik 6.9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 You no. stay Ignore